De 57-jarige Finn is door de Mara aangehouden. Andere passagiers zijn opgevangen op de luchthaven. In Argentinië zijn veel mensen gewond geraakt door vuurwerk... dat vanwege kerst werd afgestoken. In de hoofdstad Buenos Aires alleen al zijn meer dan 100 mensen... in ziekenhuizen behandeld met vuurwerkletsel. Veel mensen hadden brandwonden aan de ogen. Onder de gewonden zijn veel jongeren onder de 15 jaar. Dan het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minima van 8 graden. Ook morgen veel bewolking en lokaal wat motregen. Voor morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. luistert naar het Marathon-interview. Stefan Sanders in gesprek met Jeroen Willems, acteur en zanger. We hebben nog twee uur te gaan en we begonnen een uur geleden. Ik praat u even bij over wat er in dat eerste uur besproken werd. Sanders wilde graag het gesprek beginnen met het feit dat zijn gast gestopt is met roken. Want dat had Jeroen vorige week tijdens het voorgesprek gezegd. Maar vlak voor dit gesprek stak er er toch echt eentje op. Hoe zit dat? Roken is een verslaving en door de zenuwen voor dit lange gesprek komt het er dan toch van. Het is niet goed voor de stem en ik wil er wel vanaf, zegt hij. Ik ben bijna vijftig en het is ongezond. Hij begon op zijn zestiende en het staat hem ook zo goed, verzucht Sanders. Hij had het voorbeeld van zijn caballero rokende vader die dramaleraar was... en die vroeg stierf toen Jeroen nog maar vijftien was. Wie was hij toen hij zestien was, toen hij begon met roken... Ik was eerst een heel enthousiast open kind dat aan de buren zijn nieuwe kleren liet zien. Kijk, ik heb een nieuwe broek, een nieuw hemd, zegt hij. Het jezelf laten zien, dat zat er jong in. Maar van dat open jongetje werd hij een verlegen, dichtgeslagen puber. Die weinig sprak, maar wel al zong. In die verlegen periode, dan spiegel je jezelf aan de wereld, aan de volwassenen. Je weet het niet, maar je wilt uitstralen dat je het juist wel weet. En er is schaamte. Hij heeft later in zijn vak geleerd dat verlegenheid een groot goed is. Niet weten en loslaten. Het is misschien wel de essentie van het vak. Naast verlegenheid is er ook de hoogmoed. Er toch van overtuigd zijn dat hij het, dat het wel bij het rechte eind heeft. Veel mensen in ons vak, zoals hij dat noemt, ons vak van acteurs... hebben die combinatie van hoogmoed en verlegenheid omdat er continu over je geoordeeld wordt. In repetities, in recensies. Altijd wordt er over je geoordeeld. Wat goed is, wat slecht. En het voelt als zeer persoonlijk. En dus moet je leren niet afhankelijk te worden van dat oordeel. En je eigen waarde te houden. Je moet geloven in jezelf. En dat voor iemand die zeven keer toelatingsexamen deed... voor verschillende toneelscholen in twee jaar tijd en werd afgewezen. Toen hij eindelijk werd aangenomen op de theaterschool in Maastricht... was hij heel verbaasd dat het niet bij iedereen zo was gegaan. Wat is er nu nog over van die verlegenheid, wil Stefan Sanders weten. Nou, dat hij wel stil kan vallen in een gesprek. Niet meer weet wat te vinden of te zeggen. Over niks meer een mening heeft plotseling. En dan zeggen de mensen dat hij zo'n mysterieuze man is. Of dat hij zo arrogant is. Maar dan weet hij het gewoon even niet. Het katholieke zuiden van zijn jeugd wordt genoemd. En zijn vader, die ook toneel speelde. Jeroen speelde zelfs met hem in de Caucasische Krijtkring. En toen hij nog maar vier jaar oud was. Zijn moeder was logopediste, zijn ouders kenden elkaar van de theaterschool. Ze waren beide liefhebbers van poëzie. Zijn moeder die nog leeft, geeft nog voordrachtavonden. Het was een grote liefde die na 18 jaar werd afgebroken. De dood van zijn vader, die toen nog maar 52 was, was een daverende klap. Dat bleek het te zijn. Want in die tijd zelf, op zijn 15 deed hij stoer... om de gêne van zijn vriendjes voor te zijn. Zo van, ja, mijn vader is de pijp uitgegaan. Terwijl het echte gevoel onmacht was dat een onvoorwaardelijke liefde zomaar wordt weggesneden. Echt binden en echt loslaten, bleek moeilijk te zijn in zijn verdere leven. Uit die tijd zelf herinnert hij zich ook hoe hij zijn moeder beschermde, dat zijn eigen verdriet en kwaadheid minder belangrijk was. Het leidde ook tot het afscheid van het geloof. Want hij was tot dan toe een heel vroom misdienaartje dat dicht bij God was. De kleine Messias, dat waren zo'n beetje de laatste woorden van het vorige uur. Luister naar het tweede uur van het Marathon-interview. Stefan Sanders in gesprek met acteur Jeroen Willems. Ja, ik zei het wel, de kleine Messias. Maar er is eigenlijk iets wat nog weer mooier is. Je was de kleine Messias met een sterk Limburgs accent. Met een heerlens accent zelfs. Heerlens accent, ja. Ja, die kleine Messias, dat vind ik toch iets te ver gaan. Maar goed, dat... Uh, uh, ik geloof niet dat <lacht> die ze bij een boodschapper... Uh, uh heb gevoeld van, uh, van God, van het geloof. Toen Ik heb me wel. wel mee geïdentificeerd, ja. maar niet, ik heb niet, niet, niet gevoeld dat ik, dat ik uh, die taak had. Nog één keer het verhaal van dat kapelletje Linden. om drie uur. Ja, ja. ja, nog even toch, dat jij persoonlijk, jij, Joen Willems, zeven jaar oud, bij dat ah. Maria-kapelletje moest zijn, op dat Jezus Christus niet aan het kruis, hoe, hoe wil je dat anders noemen dan... Dan Messias. Ja. Ja, nee, misschien ook wel. En als je het hebt over die missie, die missionaris die je wilde worden, dan is dat natuurlijk ook. Uh, dan ben ik ook gezonden door God. Hè? Dat was dan toch wel zo. Maar goed, de, de, de, de ambitie kwam eigenlijk via de piloot, zeg maar, ik kwam. Ik een, daarna, toen ik dat afscheid van dat hutje ook had genomen met die mevrouw daar, toen werd het piloot en uh, uiteindelijk was ik. En de arme negentjes. Ook daar zou ja. ik aan. Uh, ja. Maar nee, bedoel, gelukkig, ik bedoel, je doet er zo geringschattend over. Over, over. dat, dat messianistische gevoel van dat zevenjarige jongetje. Nee, ik bedoel niet geringschattend. Maar ik, zit, ik vraag me gewoon af of ik. ik uh, uh, messias, ja. ja. Het is gewoon een groot woord. Maar misschien is het. Het, het, het voelde wel. Uh, het voelde wel uh, ja, jij komt ermee hoor, met die Messias. Maar ik heb me inderdaad wel verbonden gevoeld, heel erg, met dat, met dat goddelijke. Maar ik, ik wilde er vooral heel dichtbij zijn. Ik heb, ik heb niet, ik, als kind dan, hè? Ik, ik, heb, ik, ik heb nooit het gevoel gehad... Ik herinner me in ieder geval niet dat ik het gevoel dat ik, dat, dat ik daar ook even over iets moest over gaan uitdragen. over Dat, dat ik daarover moest... Maar het was wel heel belangrijk dat jij zelf um, dat deed wat er moest gebeuren. Namelijk op tijd dat Maria Kapelletje komen. Ja. En daar hing toch veel van af. Ja, ja daar hing veel van af. Ja. Ja. En hoe, hoe klinkt dat in het, in het Heerlens? Of Heerl ja, Heerlens, zeg je. Hoe, hoe klinkt... Nou, ik, ik, ik sprak met een zware Heerlens accent, zo. Hè? Ja, ik, ik ken zo het niet. Zo sprak ik, hè. hè, wat? En dat was, uh, um, uh, ik, wij, wij spraken geen dialect thuis. Je hebt ook nog een Heerlijnse dialect. Echt, echt een, uh, het Heerlijns plat. Ja. Heerlijs. Kan je dat spreken? Nou, niet echt. Ik, ik, ik had ik dat wel gehoord. Maar ik heb het nooit echt kunnen spreken. Dus ik durfde het om, want ik, ik, ik voelde dat ik dat niet kon. Ja. En um, daar zijn je... Limburgs dan ook, uh, nou ja, ik denk iedere... Ieder, ieder, uh, groep die een eigen dialect heeft, zijn, reden, zijn behoorlijk streng als je daar, als je daar, als je daar ook maar een centimeter van afwijkt. En je was natuurlijk een perfectionist, dus als je het ja, pak, dus moest het echt voortreffelijk zijn. En maar ja, aan. het sprak wel zo, ja, echt zo. En, uh, en uh, als, je dat, als je dat dan nu terug hoort, of als je nu daar weer bent en je hoort de mensen zo op, dan, dan is dat heel vreemd om te horen, maar uh, dat was voor mij de normale, de ma, de normale uh, uh, muziek, zeg maar. En dat, dat, dat af moeten leren, dat heeft nog wel wat gekost, ja. Nog even, want jouw moeder was logopediste. Ja. Gaf ze je niet gewoon een draai om de oren? Nee, nee, nee. nee. Hoogstens als, ik, als, als, als we gingen stotteren of lispelen of slissen... Dan, dan, dan wilden ze daar wel wat aan doen. En, uh, maar ze ging niet uh, ons continu leren om netjes te praten, nee. Spraken zij zelf... Nederlands zo ja, te sprak, spreken. Sprak zij zelf of spreekt zij zelf met een... Heerlijks accent? Ze heeft, een, ze heeft een zachte G, zeg maar, maar ze spreekt. Uh, nee, ze spreekt niet echt met een Heerlijks accent, vind ik. En jouw vader vroeger? Mijn vader die speelde daar veel meer mee. Die was, die was ook niet. Ze zijn beide oorspronkelijk ook niet uit Limburg. Mijn moeder kwam met geld erop en mijn vader uit Nijmegen. Uh -huh. uh, maar goed, wel alle twee als kind daar um, terecht gekomen. Dus, dus uh, mijn vader in Maastricht. En die, die, die mocht daar graag mee spelen met dat. Uh, met dat dialect ook en zo. Ja. Nou, daar is geloof ik ook weer een groot verschil tussen Heerlens en Maastricht. Ja, ieder dorp, dat ja, ja, is, ieder ja. dorp is anders en, uh, en Maastricht is dan is dan uh, veel Belgischer, ja. En uh, en in Maastricht was het ook niet makkelijk om daar uh, als Herele naar uh, te komen, hoor. Want dan, dan, dan kreeg je het toch wel een beetje van langs, vanwege dat accent. Ja, ja, ja. ja, ja? ja. Ja. Hoe is dat zo? Nou, ik weet dat ik nog carnaval ging vieren toen ik 14 of 13 was. Ja? Voor het eerst in Maastricht, misschien was het wel 15. En dat ik meteen op mijn, op mijn nummer kreeg van Maastrichts Iemand Die zei je: ja, De niet de, business, de business van hé. Hey. <laughs> de bis van een andere Kaan, Gank. Zo werd het dan gezegd. Dus dat was, daar schrok ik heel erg van. <laughs> je hoorde dat Terwijl zelf. ik eigenlijk nooit bij mezelf zelf toch wel ook in Maastricht geboren ben. Ja, dat is geboren ja. Maar ik had die, die klank natuurlijk niet. Ja, dat is, ja, dat is, dat is, dat is een... Um... Helemaal tussendoor. Daar zit ik ineens aan te denken. Een jongetje wat dus met mooie overhemden naar buurvrouwen gaat. Ja. Uh, naar kapelletjes moet om drie uur. Dat is eigenlijk het geknipte jongetje om prins carnaval te worden. Ja. Niet geworden. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Nee, ik ook niet. Wat, wat, was wat zelfs, moest je eigenlijk ik doen? Zat, nou ja, ik zat zelfs niet in de Raad van Elf. En dat had geloof ik wel te maken dat je... In dat dorp... Uh, uh, waar ik, ik woon dus niet in Heerlen, maar in het dorp Welten. Wat tegen, tegen aan ligt. Ah. En um, die hadden een eigen Raad van Elf. Eigen carnavalsoptocht ook. Wat is dat nog de Raad van Elf? Steeds. De Raad van Elf zijn eigenlijk de, de, de, de elf... Uh, uh, Apostelen? Nee. Nee? Dat weet ik nou eigenlijk helemaal niet. Dus je, was nou niet van het geloof gevallen, had je dat geweten. Nou, ja, had ik het schimme geweten. Nee, dat, dat zijn op zich zijn dat de, de, de, de, de dienaars van de, van de prins. Nee, ik denk dat het een ritme is, een rijme is met is de nee, Apostelen ja. is en, en, en Jezus. Maar dus maar toch twaalf Apostelen? Ja, je hebt geloof ik gelijk. Maar Judas, nou dan rek je Judas mee, geloof ik. Maar goed, de Jezus-Christus-rol, de prins-carnaval-rol. Die had toch de jou moeten zijn? Ja, die had wij weinig moeten zijn. Maar ik was niet, ik was niet uh, uit het dorp geboren. Dus uh, daardoor uh, um, had je geloof ik al, al, al bijna geen kans om in die raad van Elf te komen. Maar het waren allemaal jongens die uit het dorp zelf kwamen. Heb je het, geprobeerd? Heb je het geprobeerd? Nee, ik heb het niet echt geprobeerd. Ik, heb wel, ik, ik, ik, ik begreep ook geloof ik, niet zo goed hoe het dan allemaal moest of werkte. En, um, uh, maar ja, nee, het, uh, het is niet gelukt. Gelukkig is mijn, mijn, mijn neef uiteindelijk prins carnaval, prins, jeugdprins carnaval van Heerlen geworden. Uh, vorig jaar. En, uh, dat is anderhalf jaar geleden nu. En die heeft dat dus goed, uh, goed opgelost, dit probleem. Dat is dan toch... Uh, hem is het gelukt. Ja. Ja, ja, en dat deed hij ook erg goed. Hij lijkt een beetje, mensen ze zeggen wel eens dat hij een beetje op me lijkt. Hm. Qua uh, hoe ik er als jongetje ook uitzag. En hij was, ik vond hem een geweldige prins geweldige prins. Helemaal vrolijk en uh, zorgde je... goed voor zijn raad van elf. Dus <laughs> samen, helemaal geweldig. Dat had jij ook toch ik... gewild, hè? Wat zeg je? Had ook wel ja, had ik ook wel ja. gewild, ja. Maar ja. Wat ik nou weer lees, en, en dat vond ik heel gek, dat je allereerst met al die uh, bloesjes bij buurvrouwen, mm. mm. maar je toch ook gewoon gevoetbald hebt bij ja. Weltania, ja. linksbuiten. Ja. Dus het is een stoer jongetje. Ja, ik was niet de beste, dus ik, moest, ik kon wel heel hard, heel, heel hard rennen. Dus daarom ook dan linksbuiten. Maar dat links was niet echt uh, mijn ding, want ik ben toch wel rechts. <laughs> en, um, Waarom kwam je dan links te staan? Ja, dat weet, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar uh, waarschijnlijk wat rechts stond al een hele goede voetbal. Links is altijd een beetje de lurige positie, hè? Dat komen vaak jongens nou, de linksbuiten die... zijn, zijn, zijn niet de minst die daar gestaan hebben, ook in onze... Volgens ja? mij in een voetbalgezin. Ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik het daarna niet meer zo heel erg heb bijgehouden. Voetbal. Um, maar ik, uh, ik, ik uh, uh, stond ook nog alles te reserve. Ik heb één foto waarin wij tegen een Engelse club speelden. Nou, dat was ik tien denk ik of zo. En daar sta ik dan, dus zo n, zo n, weet je wel, zo'n zo elftal foto. En ik sta daar dan in mijn eigen, in mijn eigen klofje op. Iedereen heeft het, het teamshirtje ja. aan. Ik sta er op mijn eigen... Er was geen, geen extra shirt, die weet ik veel. <laughs> ik zat in mijn eigen kloofje. Heel treurig. En uiteindelijk uh, moest ik um, naar de club boven mij. Omdat wij... In ik, ik, 1962 is, is, was een heel groot uh, geboortepiek. Een golfje was het. En uh, het, het, de groep boven ons, dus één jaar ouders, zeg maar, die, uh, die hadden er te weinig. En wij hadden er te veel. Dus de oudsten van ons moesten daar naartoe. En op een dag ben ik daar, nou, ik kom daar, ik was bang voor die jongens. En, en ik was ook, ook daarin bang dat ik niet goed genoeg was en zo. En ik, kon, ik kon ook niet echt goed voetballen, maar ik kon dus heel hard rennen. Maar je moest ook weer dat heel goed kunnen. Ik bedoel, ik kan ja, over je kan ook voelen dat je kunnen. denkt, nou ja, ik, ik ben heel vroom, of ik, ik kan heel goed gedichten lezen. Dat is dan hè, dat je, maar moet je dan ook nog weer heel goed kunnen voetballen? Nee, net, ja, natuurlijk, als je bij voetballen gaat, en weet je goed kunnen voetballen. dan weet je ah, ja. toch er goede voetballers zijn? Heb nooit gedacht, van nou ja, die kant kan ik goed. Nou, dat voetballen doe ik er gewoon een beetje bij. Dat hoef ik niet zo goed in te zijn. Nee, zo denk je niet als kind. Je denkt als kind niet, dat doe ik er nog een beetje bij. Alles wat je doet, ga je helemaal vol. En als het niet lukt, dan stop je mee Het is alleen namelijk leuk als je het goed kunt. nou lees ik hier weer. Ook won hij diverse prijzen... Dat lees ik op Wikipedia. Ook won hij diverse prijzen met roeien bij DDS. Wat moet ik daar nou weer van denken? Nou, dat heeft... Dat heeft iemand uh, mij... Uh, aangedaan. Ik heb nog nooit in een, een ruwe gezeten. Dat dacht, dus, dat dacht ik al. Ik heb geen idee ja. wie dat heeft opgeschreven. Ja. Ik vind het wel heel erg geestig. Ik moest er ook heel erg om lachen. Ja. Ik, dacht, nou, ik laat het staan, maar... Ik... Uh, ik dacht, misschien kan ik er nog iets aan toevoegen... van korfbal of zo. Maar nee, in de... Uh, uh, nee, ik, ik, ik uh, heb nooit een, groeie, een roeie spaan. Uh, jawel, die, ik heb er geroeid, maar niet in een vereniging. Ze dus je moet Dan, het laten, laten staan? staan een ja, ik laat het ook staan. Want iedereen denkt nu, oh, vandaar die mooie brede schouders. Ja. Het is, uh, ja. Was je een lichamelijk jongetje? Lichamelijke jongen? Lichaamsjongen? Licha um, in welke zin? Met sport bedoel je of zo? Ja, iemand die eigenlijk leeft via het lichaam. Mm, gedeeltelijk. Ik heb wel, wel dat sport gedaan, nou dat voetballen... Ben Ik, dus, ik ben dus in ieder geval club boven mij gekomen. en dan, op een gegeven moment werd ik daar zelfs tot aanvoerder gemaakt... omdat de echte aanvoerder ziek was. Ja, maar toch aanvoerder. Ja, maar dat was meer, een, dat was meer omdat, omdat de hele club aan het vechten was van tevoren. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik met de aanvoerder. En ik zei natuurlijk niks, want ik ja, dat, dat, als er iets niet voor mij bedoeld is... dan is het wel aanvoerder zijn. Uh, in dit, in dit uh, gezelschap. En toen zei de trainer, jij wordt de aanvoerder. Nou, en dat was de laatste wedstrijd. Toen ben ik inderdaad de laatste ja, dit is, dit is, Dus toen besloot ik, nee, ik kan dit niet, dus ik stop er niet mee. Ja. Ik schaamde me ook. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik, ik, ik, uh... maar, is, en toen je... ben ik gaan tennissen daarna. Dus ik ben in die mm -hmm. zin wel blijven sporten. Dat, lichaam, ja, dat lichamelijke... Ik, ik, ik, her, als je het zo noemt... Mm -hmm. Ik herinner het me niet als zodanig dat ik een heel lichamelijk iemand was... maar. Mm -hmm. Was het denk ik misschien toch ook wel, ja? Dansen vond ik altijd meteen heel erg. Leuk. Ja? Stijl dansen. Ja, ja, stijldansen, maar alles dansen. Maar deden jullie ook stijl dansen? Ja, echt. Ik echt, oké. Ja, ja. Cursus, ja ja ja, ja, ja, ja. Was je veel gevraagd? Weet ik niet meer. Nee, jij moest natuurlijk de vrouw ik vragen. Moest vragen. Het meisje moest je vragen. Ik moest het meisje vragen, ja. Nou, nou heb je net verteld over die zeven afwijzingen van die toneelschool? Ja. Je moet dat dan toch wel verdomde graag willen, dat acteren. Ja. En je zei ook. Op mijn zeventiende kwam dat pas. Ja. Terwijl iedereen in de familie acteerde: je vader, ja. acteerde, je moeder. Dus ik denk daar, nou, dat is toch nee, wel. Dat ik, echt, dat ik echt. Uh, uh, dat ik echt dacht. Ik geloof dat het iets. Ik, ik weet het niet eens meer precies. Ik heb niet een soort. Uh, uh, precies punt in mijn herinnering dat ik die beslissing heb genomen. Ja, eigenlijk wel. Het, uh, maar ik weet alleen niet meer... Het is een film die ik gezien heb op een avond waar ik heel erg toe geraakt werd door een bepaalde scène en waardoor ik ineens dacht, ik, dit kan ik ja. ook en dit moet ik doen. Weet je nog welke film het was? Nee, dat nee, weet ik dus nee, allemaal nee. niet meer. En je was, was 17? Ja, ik denk het, ja. ja. Het was een... een uh... ik, weet, nee, ik weet niet eens meer wat Ik geloof ja. dat het een vrouw was die, die acteerde. En, uh... Maar wat het precies was, weet ik niet meer. En, uh, maar ik weet wel dat ik toen dacht, dit kan ik, dit, kan, dit, dit wil ik echt doen. En toen uh, dacht ik, dat ga ik dus nu proberen. Was is een revelatie? Hoe bedoel je? Nou, zoals ik het vraag. Een openbaring. Plotselinge bliksem in, in slag. Ik moet de acteur worden. Hmm. Misschien wel, ja. Want het is vanaf, de, die, vanaf dan wel dat ik, dat ik dat serieus ben gaan aanpakken. En uh, uh, selecties ben uh, gaan doen en zo. Maar de, um, ik, mijn zusje bijvoorbeeld, mijn jongere zusje, die, die ook actrice is geworden. Die overigens helaas nu uh, niet meer speelt. <coughs> omdat ze uh, in Italië woont. En dat uh, is een heel ander leven geworden. Maar uh, uh, die wist het wel vanaf haar vijfde. Dus... Uh, het lag ook zo voor de hand, denk ik, in jullie gezin. Ja, natuurlijk lag het voor ja. de hand. Maar ik, uh, ik had toch... Uh, nee. Ik je hebt ik denk wel over na en zo. Maar, maar dat ik echt... Dat ik echt nou ja, in die zin was het wel een revelatie. Want het, het kwam echt wel een soort overtuiging. Dat ja. ik dacht, nee, dit, dit, dit gaat het worden. En <coughs> dit is mijn onkunde. Ik begrijp muziek altijd heel goed. Dat, is, uh, dat staat heel dicht bij me. Uh, en ik, van acteren begrijp ik eigenlijk nooit zo goed wat het is. Mm -hmm. Laat staan dat ik ooit de wens heb gehad om acteur te worden. Kun je me vertellen hoe, hoe die wens eruit ziet als je 17 bent? Wat dat inhoudt? Nou. Um... gaat denk ik heel erg over wat uh, uh, wat het je voor uh, het gaat op dat moment dan niet over uh, in ieder geval bij mij zeker niet, maar uh, het gaat er niet over dat je uh, uh, wat het allemaal uh, betekent of wat je daarmee uh, uh, voor boodschap of uh, uh, uh, confrontatie of wat, nou ja, wat je met theater natuurlijk uh, en film allemaal kunt bereiken, met kunst het had, het had nog geen, het had nog geen uh, artistieke uh, uh, visie of um, het gaat in eerste instantie toch wel heel over dat het lekker is om te doen. Dat ja? Je, ja. En uh, dat het lekker is om, uh, om, om te spelen. En uh, nou, wat je bij zingen eigenlijk gewoon op dezelfde manier hebt. En dezelfde dat, manier? Dat, ja, ja dat het plezier, het plezier, het plezier om, uh, om iets te verbeelden... Dat dat, uh, uh, dat dat je een goed gevoel geeft. Dat, uh, of, ja, dat, uh, zeg ik het nou goed? Dus het is heel, het is heel, uh, heel direct. Uh, uh, um. en, en dan weten dat, dat je dat goed kunt, dat je een kunstje kunt. Uh, Hoe wist je dat trouwens, dat je dat goed kon? Dat weet ik niet. Dat wist ik gewoon. Wist ik. Dat was dat moment. Het moment dat ja. ik zag, dat ik dacht, ja, maar dat kan ik ook. En dat wil ik ook. En ik heb daar wel degelijk denk ik ook gedacht. En dat is eigenlijk je, het feit dat je iemand anders kan raken daarmee. Want het was een vrij emotionele scène, herinner ik mij. Uh, uh, dat vond ik ook wel heel uh, aantrekkelijk of zo. Dat je iemand dus kan ontroeren met, uh, met zoiets. Dat je iemand kan... Ja, raken. Raken? Ja. Of misschien ook wel uit zijn verdriet verlossen? Ja, zover dacht ik nog net niet. Mm -hmm. Maar uh, als ik het op, op, op dat moment... En ik vond het toch ook wel heel mooi. En, na mijn liefde voor taal en tekst begon heel erg te komen. <coughs> wat op middelbare school niet een, niet een, ja. uh, niet een, uh, nog niet zo'n zo ding was. Maar uh, het, ik, was, ik begon er wel achter te komen dat, dat wat je met taal, wat je met taal uh, heel veel... Uh, dat het, de, de zeggingskracht letterlijk, dus van, van een woord... Uh, dat dat heel uh, iets was wat mij trok, ja. En dat ik... Uh, maar ik bedoel, je, je kan gaan zingen dan, bijvoorbeeld. Of je kan gaan schrijven. Dat, is, dat zijn de dingen die bij mij dan heel erg voor de hand lagen. Voor mijn gevoel is het een omweg om te gaan acteren. Omdat je bij zingen moet je steeds meer ik worden. Ja. En bij acteren lijkt me dat het anders is. Maar dat weet jij beter. Hoe bedoel je meer mee ik worden? Wat bedoel je met de omweg? Dat begrijp ik niet precies. Nou ja, met zingen moet je uiteindelijk je eigen stem zien te vinden. Ja. En dat, dat is zingen. Ja. Toch? En acteren heb ik altijd het idee dat dat iets anders is. Dat het eerder een uitbreiding van jezelf is. Dus dat je gewoon een aantal dependances van jezelf moet bouwen. Um, nou. Die dependances zijn er eigenlijk al. Daar kom je achter. Als je, je daar naar op zoek gaat. En uiteindelijk is, denk ik, een acteur. Uh, uh, uh, vind ik tenminste. Uh, en die wilde, laat ik zeggen, het is mijn, mijn weg geweest... Om, om wel degelijk binnen hetgene dat ik doe... een heel duidelijke kleur te hebben. En um, uh, mijn, mijn stem daarin te hebben. En mijn, uh, dus natuurlijk probeer je als acteur... Uh, een heleboel verschillende... Uh, kanten en rollen te, te ontdekken. En te, uh, uh, te laten zien ook. En dat, dat heeft ook maken met, met, met hoe uitgebreid... en hoe allround je bent enzovoort... Uh, Tegelijkertijd is denk ik de. Uh, ik ben zeg maar niet van. Ik in, het in, de, in de huid kruipen van een ander. De, de rol kruipt in mijn huid, onder mijn huid. En dus die uh, voegt zich naar jou. Naar jou. Uh, ja, natuurlijk. Persoonlijkheid. Vond, uh, ja, doel, <coughs> uh, ja. Geen, ik, ik bedoel. Ja. Geen method acting. Uh, soms gebruik je daar wel dingen van, uh, maar. Uh, ik, ik vind ook de acteurs die method acting, acting doen... Dat, dat, uh, dat ook zij uh, hun eigen ik meedoen. De goeie de goede daarin die nemen hun eigen ik ook mee. En ik denk dat dat ook een, een, een meest interessante acteur is. Uh, ik vind... Um, iemand die helemaal verdwijnt, dat, dat kan bijna niet. Je kunt niet verdwijnen. Je kunt tien Tien verschillende uh, Hamlets maken met dezelfde regisseur. Een Hamlet van Shakespeare. En je neemt tien, tien acteurs daarvoor. En het zullen tien verschillende Hamlets worden. Dus er is altijd dat ik zit daarin. Ja, ja, ja, en dat is niet alleen maar hoe je eruit ziet. Maar ook hoe je, hoe je, nou ja, hoe je bent. En hoe je... Maar jij wil ook helemaal niet verdwijnen. Sommige acteurs nee, willen niet. graag verdwijnen. Maar jij wil helemaal nee, nee, nee, nee, niet verdwijnen. Nee, dat wil ik ook niet. Nee. Nee. nee, vind ik niet... Uh... Maar nogmaals, ik denk dat, dat uh, uh, iedere goede acteur... Uh, <coughs> daar zet ik me dan meteen tussen. Maar uh, iedere goede acteur het. niet verdwijnt. Niet ik denk verdwijnt, niet dat een acteur nee. verdwijnt. Nee, ja. nee. Bedoel, Je komt naar een acteur omdat je die acteur wil, wil ja. zien. En uh, niet omdat hij weer verdwijnt. Dat, nou begrijp ik het beter. Want het, Voor mij is het grote mysterie altijd dat acteren... Voor, mijn, ja, het, voor mij heeft dat dus te maken met verdwijnen. En dan begrijp ik eigenlijk nooit waarom je wilt verdwijnen... als je er ook kan zijn. Maar ja, nu snap ik dat, dat het gewoon een andere manier is om te zijn. Het is een andere manier om te zijn. En het is ook, het is ook een manier om, uh, om de, de, de kijker... Uh, uh, kijk, het, is, het gaat ook over de verbeelding van jou als kijker. Uh, uh, jij kunt wel naar mij kijken en, en, en denken... Uh, Jezus, ik zie Jeroen helemaal niet meer. <coughs> Maar het is dus ook voor mij een, een, een manier om, om jou de gelegenheid te geven om, om, om dat andere personage te, te creëren en te zien. Want dat doe je niet alleen ik, dat doet ook de toeschouwer. En als het goed is, hebben ze zien er ook meerdere, net als bij een goed boek, leest, leest iedereen een ander boek, maar het is wel een goed boek. En... Um, Even kijken of ik het nou, nou ja, ik, Het lijkt me zo vervelend dat er hele tijd naar je gekeken wordt. Ik bedoel, ik wil heel graag gelezen worden. Ja. Desnoods wil ik dat er naar me geluisterd wordt. Maar ik zou het dus heel slecht tegen kunnen als er hele tijd naar me gekeken werd. En, en dus geoordeeld. Ja, nee, dat kan. Maar dat hebben wij. Wij hebben dat andere gen dat het wel lekker vindt dat naar ons gekeken wij wordt. Wij van het theater bedoel je? Wij, wij ons. Wij ja. ons ja. Uh... ja, ja. ja. We willen graag dat, uh... Wat is dat voor gen? Ja, dat is, een soort inherent, dat is inherent aan het feit dat je, uh, als, je met, als je iets doet en iets uh, uh, speelt en zegt, dat dat, dat, dat ergens uh, terecht moet komen. Je wil, uh, je wil een directe, er uh, uh, is een klankbord nodig, is een, uh, uh... je wil een directe reactie. Ja, dat is natuurlijk bij theater nog honderdduizend keer meer dan. Bij film is dat niet zo, dat, hoewel dat wel ook zo is, maar uh, zelfs op de set natuurlijk uh, is dat aan de hand, Maar uh, de chemie die, die, uh, die er ontstaat, doordat je iets doet wat bij de ander iets oproept, en wat bij jou weer uh, iets teweeg brengt, dat, dat is. Uh, en dat, dat, daar, daar hoort dat gezien willen worden wel bij, ja. En schrijven... En natuurlijk zit ook altijd de angst bij van... Oh god, als ik het, het is niet goed genoeg, dus kijk maar niet naar mij. Dat, is nee, ja, bij. dat, dat. Maar schrijven is dan zo'n mooie oplossing. Ja, eigenlijk. schrijven is een mooie oplossing. Hoewel met dat het dan ook weer heel eenzaam lijkt. Ja, dit is ook eenzaam. Dat heb ik niet bekeken. Nee, nou ja, als je dat lekker vindt, dan moet je het vooral doen. Ik wilde ook wel eens schrijven. Ik, ik, ik heb het eigenlijk nog nooit echt geprobeerd. Ook omdat ik nog steeds denk dat ik dat gewoon niet kan. En dan zit het perfectionisme ook wel heel, heel erg in de weg. Um, uh, regisseren uh, uh, uh, ga ik wel weer doen heb ik een aantal keer gedaan maar heb ik toen weer een tijd laten liggen dat, dat, heel zwaar vond ik dat maar dat, ik, ik geloof eigenlijk uh, toch wel dat ik dat weer moet gaan doen en dat is een soort van schrijven ook ja, ik uh, vertel u alleen maar even tussendoor waar u naar luistert. U luistert namelijk naar Radio 1 en naar het Marathon-interview. U luistert naar acteur en zanger Jeroen Willems... in gesprek met Stefan Sanders. En we zijn halverwege dit drie uur durende Marathon-interview... nog anderhalf uur te gaan. Gaat uw gang verder. Het vliegt voorbij, hè. Nogal ja, het gaat veel te snel, vind ik. Regisseren is ook een vorm van schrijven, is, is, is schrijven. Nee, het is niet schrijven, maar het is. Um, het is op een andere manier creëren. Het is wel een verhaal. Nou, dat, dat, dat is, daar, daar zwem ik altijd een beetje tussenin. of de, daar, daar, daar flatter ik een beetje tussen. Ik heb, ik heb altijd wel gezocht naar de regisseurs waar je echt als acteur ook veel aan kan bieden en veel uh, meemaakt, het stuk meemaakt. Daarom was Johan Simons en Paul Koek uh, bij Van Hollandia daar voor mij. Um, daar ben ik ook wel daar terecht gekomen denk ik. Omdat ik daar het gevoel had dat ik... Nou, Johan was bijvoorbeeld ook iemand die... Johan Simons. Ja. Johan Simons, waarvan ik... Uh, waar we het daar straks over hadden, over dat niet weten. Die, dat was iemand die dat heel erg durfde te laten zien. En een regisseur doorgaans... Uh, uh, uh, denkt dat hij altijd een antwoord moet hebben. Terwijl ook een regisseur natuurlijk het niet altijd, altijd met antwoord. Kijk, als je, als je aan het acteren bent het repeteren bent, dan ben je het eigenlijk alsmaar niet aan, aan het niet weten. Je denkt, uh, hoe geef ik dit vorm? Uh, hoe komt dit eruit? Dus je, mm -hmm. je, kunt, je ontkomt er niet aan dat je, dat je alsmaar de lelijke dingen ook doet. En, uh, je kan de lelijkheid niet overslaan. Nee, en dat is ook goed. Maar uh, wat ik zo, zo mooi destijds aan Johan vond... is dat hij, dat hij heel erg ook echt zei... Uh, uh, nou, nou weet ik het even niet meer. Kun jij maar even zitten kijken. Ga ik even daar staan. Zeg er een soort van. En dat vond ik zo'n uh, verademing. Want ik had natuurlijk al, al, al, al wat mensen meegemaakt. Niet dat iedereen alleen maar dat andere is. Maar dat, dat, dat, ik heb toen wel gerealiseerd dat dat heel belangrijk is om... Uh... Waarom is dat zo'n verademing? Nou, om wat ik net zei. Je staat het eigenlijk alsmaar niet te weten. En dat is ook eng als je aan het repeteren bent en je moet iets maken, dan het liefst wil je, het liefst wil je meteen het goed doen. Eh, zodat meteen degene aan de kant zegt, wauw, yes, dat is helemaal geweldig wat je daar... wauw, kom... En eh, dat is natuurlijk vaak niet zo. Vaak zit er ook iemand te kijken die denkt, ja, het is eigenlijk ontzettend saai wat er nu gebeurt en het duurt lang. En, het, eh... en dat, dat realiseer je allemaal als je aan het repeteren bent. En daar moet je ook allemaal je overheen zetten. Want je moet ook een soort vrijheid in je hoofd maken, waardoor je toch elke keer weer dingen durft te proberen... en wederom lelijk durft te gaan en, en over de scheef durft te gaan. En uiteindelijk uh, uh, zoekt naar wat dat, wat, dat hele, uh, wat dat hele raamwerk is... waarbinnen je die rol inkleurt... En, ik uh, moet even grinniken. Waarom? Omdat je uh, mooi praat over toneel, met, met ook de bijbehorende uh, gestuur, met die gebaren. En om, omdat het me ineens te binnen schiet dat ik jouw goede vriendin uh, en collega-acteur Betty Schuurman uh, uh, heb gebeld. Ze is al eerder ter sprake gekomen. Mm -hmm. man van, uh, de vrouw ah. van de man van Jezus, zal ik ja. maar zeggen. En uh, dat hij vertelde hoe dat was in uh, Maastricht. Zij kwam uit Noord-Holland, jij kwam uit Heerlen. En... Uh, ze zei, ja, dat... dat ik, ik vertelde haar, goh, ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat is... maar ik heb altijd het idee dat zo'n toneelschool... dat het een hele aparte wereld is. He, als buitenstaander, gewoon als simpele... Uh, uh, jongen die naar de universiteit ging, denk je, oh ja, dat doen ze heel erg met drama en ja. aan elkaar zitten en dan huilen en uh, ja. schreeuwen. En uh, nou, Betty zei, dat was ook wel zo. Want dan ging ze dat zo na en zei ze: Ja, zei die docenten dan: Ja, ja we, we zien je niet. Kom, kom eens naar buiten. En toen dacht ik: Oh, lijkt me dat echt. Ja. Maar was het ook zo? Dat was ook zo, ja. Oh. Ja, dat was, dat was ook. Ja, en, en, en er loopt natuurlijk. Ja, er loopt, er, loopt, er loopt heel wat drama <lacht> rond daar. Het, ge het gek is dat. Zeg maar, wat jij beschrijft: de, de helft die er rondloopt, is inderdaad ook niet zichtbaar. En um, dat zijn een paar keer ook hele goede acteurs. Maar goed, die zie jij niet, want die vallen op straat niet op. Um, maar ja, het. het, het uh, maar het getrek en geduw aan je. Ja, dat is, dat is inderdaad. Uh, Oeh. Dat is niet niks, nee, dat is, uh, dat is behoorlijk heftig. Oh. Maar ja, goed, dat is. De, ja, dat is uh, je gaat natuurlijk op zoek naar je... Nogmaals, wat ik straks zei, het, je, mijn geest en je, je hoofd en je lichaam zijn je instrumenten en daar moet je het mee doen. Dus je moet, wel, uh, je moet wel gaan kijken naar wat je, wat je dan allemaal voor, materiaal, uh, wat er voor allemaal voor materiaal zit hier en daar. En wat, die, wat, wat je met die emoties doet of, of je dat kan sturen. Want alles wat je uiteindelijk speelt en dan uh, uh, moet je uiteindelijk een vorm geven waardoor je, het, waardoor je het kunt reproduceren. Dus dan wordt het een soort technisch iets. Ja. Uh, uh, dus je moet even los van de inhoud denken? Ja, wa wat techniek. het niet minder echt maakt, uh, uh, of, of minder geloofwaardig... De, de boel techniek is, is lang, een, een, ook vaak een vies woord... maar techniek is uiteindelijk een, een geweldig hulpmiddel om, om het elke keer weer te kunnen... Dat is hetzelfde als viool leren spelen. Als je die vingeroefening helemaal onder de knie bent, dan kun, je, dan, kun je, dan kun je die muziek gaan maken. En um, dat is bij, bij acteren ook zo. Maar ja, dat, daarvoor moet je die snaren, dat zit, die snaren van die viool, die zitten allemaal hier binnen en in je hoofd. En dat, boel. Ja. En dat is een heel, heel proces natuurlijk. En daar, daar, daar, daar kom je natuurlijk. Je eigen persoon, on, ongelooflijke manier kom je, kom je zelf tegen. Ja. Hoe en dat, dat is het op, op een leeftijd, op een leeftijd die, die, uh, waarin je ook nog niet de sterkste bent. Je bent dan 18, denk ik, 19. Ja, ja dat is, ligt me. Ik was 19. 19. Uh, en wat kwam je tegen? Uh, ja, wat kwam ik tegen? Uh, uh, uh, je komt, je komt een, uh, in allerlei emoties tegen die je uh, uh, eigenlijk uh, liever niet wil gebruiken, of liever niet wil uh, laten zien. Uh, Doodvader? Verdriet, ja, ja ook. Ja, ja. Uiteindelijk uh, ben ik er overigens van overtuigd... Dat, dat, uh, dat, je, dat je dat soort echte emoties... dat is dat method acting ook natuurlijk wel. Dat, dat, uh, dat je dat echt letterlijk gaat oproepen wat je ooit hebt meegemaakt. En, dat, en dan op die stroom gaat zitten en er een tekst overheen legt. Daar, dat vind ik uiteindelijk geen goed acteren. Nee, hè? Dat, dat, daar ben jij heel expliciet in. Daar ben ik, ben ik tegen. ja. Want ik vind dat je dan als acteur niet meer in staat bent om te interpreteren uh, op dat moment. En, uh, want dat heeft op dat moment niks meer te maken met de tekst die je zegt. Dat je die gevoelens allemaal langs gaat, dat je die tegenkomt in een reptisch proces. En uh, dat, dat, is, dat is wel goed. En dat, dat die lijken op iets wat je hebt meegemaakt. En dat je daar nog een keer doorheen. Uiteindelijk moet, uh, moet de... de uh, moet de tekst, vind ik, de, of, of, of hetgeen je verzonnen hebt, het, het, het beeld of het, de, de, de gedachte, moet, um, moet die emotie of die, uh, dat, datgene uh, uh, oproepen. Het is verbeelding. En het is, uh, het, is niet, het is allemaal gelogen wat wij daar staan te doen, in die zin, op een positieve manier. Ik bedoel, het is niet negatief liegen. Het is goed gelogen. Dus het is uh, eerlijk gelogen. Ja, en en, ja. en, en, en ik, ik, ik vind het juist een prachtige uh, geven dat, dat, ik, dat ik of dat iemand iets op kan roepen... en terwijl je weet dat jij het opvoert... Wat, wat, wat je volgens mij als schrijver ook kunt hebben... dat je, dat je een, een verhaal bedenkt, je een, een fictief iets bedenkt... en terwijl ik als lezer of als kijker weet dat dat zo is kan ik er toch in meegaan en toch in, in die andere realiteit meegaan... En, en, en daar ook door geraakt worden. Mm -hmm. En dat... Um... Ja, ik vind dat um, mooi, maar het is natuurlijk niet echt. Het is niet, nee, uh... dat zeg ik ook niet. Oprecht, fijn ze is geloof ik een van de ja. hoofdstukken van Frans Kellendonk... Uh, ja. die je trouwens ook weer hebt gespeeld. Ja. Het Mystiek Lichaam, uh, ja. alweer lang geleden. Maar goed, die Nederlandse auteur, die, dat vind ik mooie begrip oprecht feijnze heeft gemunt en dat is dat gaat natuurlijk heel erg over uh, toneel. Ja. Dan was het nou zo dat je je ook een beetje aange of miskend voelde door mij toen ik zei van nou ja muziek dat snap ik wel en schrijven maar dat acteren begrijp ik eigenlijk niet omdat je daarna zo hard stopt. Hartstochelijk... Ja. Oh nee. Nee ja nee geloof ik niet. Nou ja, je had natuurlijk een soort. Je had een beetje een toon dat je. Dat je, uh, dat je het een omweg vond. daarom, daarom ja, ja, dat Wat precies, bedoel je daar ja, nou mee, een omweg? ik hoorde omweg. en dat Ja, en toen hoorde ik dat je een beetje geïnteresseerd werd. Er, er, er is natuurlijk altijd. is natuurlijk altijd de discussie over. Uh, hoe interessant ben je als je, wel creë als je, als je een, een kunstenaar bent, als je het echt creëert, als je uitvoerend bent. Uh, uh, wat geeft jou het meeste. Uh, is er een hiërarchie? Ja, ik denk het wel, ja. En uh, sta je aan de top? Weet ik niet. Of Wat is dan het hoogste? Nou, ik vind, nou het hoogste weet ik niet, maar er is, er is wel, ik vind het zelf in ieder geval het interessantste. Dat ik, dat, ik uh, uh, dat ik wel weet wat ik sta te doen, ja. Dat ik, um... nou, een uitvoerend kunstenaar, is dat, is dat hoger of lager dan een scheppend kunstenaar? Maar jij bent natuurlijk allebei. Ik... Ik denk dat ieder kunstenaar die uh, uh, de, de, dat, dat verschil zo uitvoerend en scheppend, is te groot ja. dat wordt te groot gemaakt. Ja. Dat, uh, uh, en dat wordt nogal eens natuurlijk, in, uh, in, in uh, daar wordt wel een, een, een, uh, een uh, hoe zou ik het zeggen, een uh, machtspel niet, maar daar wordt, uh, daar wordt wel macht in uh, gebruikt. Is dat wat de regisseur is de baas. De acteur moet doen wat de, wat de regisseur wat de regisseurs enzovoort. Natuurlijk moet dat... Zo, moet dat. Uh, um, maar... Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Het, het interesseert mij uiteindelijk niet... om als acteur alleen maar te moeten doen wat... Je gaat daar staan ja. en dan loop je daar... en dan zeg je daar je tekst en dan loop je daar naar buiten. Uh, dat overkomt me natuurlijk wel eens. En dan... Uh, dan uh... Moet ik iets anders doen? Dan ga ik niet naar rechts, maar dan ga ik tenminste naar links. En uh, gekke is dat me dat bijna nog meer overtuigt om, om het, om het uh, dat mijn overtuiging om dat stapje naar links moet zijn eigenlijk daar nog meer alleen maar groter op wordt. Ik zie maar, het doen. Ik zie het je doen. Ja. Uh, ik ben namelijk niet altijd het beste in om om dan uh, die discussie aan te gaan. Uh, omdat het niet, ook niet altijd een. een, een uh, um, ik weet niet wat nou heel vaag wordt. Het is niet altijd een, een, een discussie die um, in woorden te voeren is. Het is natuurlijk, als je, een beel, als je beelden maakt. Als je een, uh, uh, dan, dan, dan is niet altijd uh, heel duidelijk een motivatie neer te leggen waarom jij daar naar links moet. Nee. En vier stappen moet zetten. Maar weet je wel, Soms eh, is het gewoon zo. En weet, weet jij als regisseur dat dat het beste is. En, ja. en dat, uh, dat, dat, het, dat je het zo wil zien. Dat dat het mooiste enzovoorts. Uh, tegelijkertijd... Um, ja goed, dat is natuurlijk de kunst van acteur en regisseur. Om, om, daarin, om daarin een weg te vinden. Dat je, dat je daar alle twee een, een goed gevoel over hebt. Dat je dat, sa dat samen maakt. of zo Dat je dat samen creëert. En in die zin is het natuurlijk een wonder dat, dat, uh, dat het... Uh, dat er binnen ons vak, met zoveel grote ego's uh, uh, en, en uh, kunstenaars met elkaar... Die, die eigenlijk, in tegenstelling tot iemand die alleen iets creëert... een, een boek of een, of, een, uh, of een schilderij... er worden natuurlijk eigenlijk continu worden er concessies gedaan... en, en, en uh, uh, compromissen gesloten... En dat, is dus, dat, kan dus, dat kan dus iets heel moois. Dat heeft niet alleen maar een negatieve ja, ja, klank. Dat, dat kan ik, juist iets heel ja, moois opleveren. Dus sterker nog, misschien heb je die botsing met een ander... die directe botsing wel nodig. Ja. Maar goed, dat blijft natuurlijk... inherent daaraan is ook dat, dat er dat altijd een soort machtsspel... ook ja. En wat mij En wat, wat mij zo moeilijk lijkt, echt moeilijk. Je hebt het zelf al gezegd. Acteur zijn is afhankelijk zijn. Want je moet gevraagd worden. Alleen dat al. Je bent eigenlijk het meisje op de dansschool de hele tijd. Nee, je moet niet waar. Je hoeft Weet? niet gevraagd te worden. Je kunt, dat, je kunt, dat ook wel, je kunt zelf ook wel... Uh, Doe je dat? Te weinig. Durf je jezelf aan te bieden? Lijkt me ook heel moeilijk. Uh, ja, dat, dat durf ik zeker wel ja? aan, aan, aan te doen. Maar ik bedoel ook zelf, zelf iets opzetten. Of zelf ja, ja. Iets, uh, je kunt zelf echt wel werk creëren ja. ook, denk ik. Als twee, stemmen. Ook. Is het en, twee stemmen, uh, ja, dat, dat ontzettend beroemde... of wel heel erg erkende bekende stuk van jou... Ja. met teksten van Pasolini. Uh, dat heb je zelf opgezet. Uh, ja. Soort, nou nee, ja, dat is binnen Hollandia ja. gebeurd. dat dus dus binnen... is wel, wel degelijk met John. Johan Soms. Uh, uh, maar het was wel. Uh, Betty zat daar ooit. Het was ooit een dubbele voorstelling. Het was ooit een, een dubbele voorstelling. En we zijn daar. Um, uh, wel e altijd weer met ons eigen materiaal gekomen en hebben dat. Uh, goed, we hadden natuurlijk de. Broeivijver van, van Hollandia, waarin we dat konden doen. Dat was een gelukkige ja, tijd, denk ik, voor jou als acteur, omdat je daar zoveel ruimte had. Ja, ja zeker. Ja. Ik, was, ik, ja, ik heb daar, ik heb daar een heel goede tijd gehad. Ja. Hey, en wat het mij ineens zo interesseert. Je had dus dat Heerlandse accent, wat misschien dan weer vooral in de Maastricht-accent. Uh, ja. Op een gegeven moment ben je dat kwijtgeraakt. Nou, niet kwijtgeraakt dat, dat, dat, dat, dat is ook gewoon technisch. Uh, ja, nee, goed, maar dat, dat er zijn, zijn uh, mensen die dat niet lukt, hè? Er zijn mensen die dat niet lukt, ja. En wat ik altijd zo interessant vind, dat je een taal... Je kan dus kennelijk heel goed een taal erbij leren, of een andere taal. Ja. Maar dat is mooi en dat is ook fijn dat je dat kan. Het is ook technisch goed dat je dat kan. Maar het heeft ook iets verschrikkelijks, namelijk dat je zo maakbaar bent. Dat je dus kennelijk zomaar een oude taal voor wel kan zeggen. En in een andere taal kan gaan praten. Ja, dat kun je maakbaar noemen, ja. Maar Dat, dat, is... dat zou je niet zo noemen. Nee, want het is uiteindelijk ook... Een, in dit geval kun je het noemen omdat het, omdat het lijkt dat het iets negatiefs heeft... Dat je, dat je niet in je eigen oorspronkelijke taal mag spreken. Maar dat heeft natuurlijk vooral te maken met dat je, omdat je een bepaald gebied gaat bestrijken... Waarin, waarin, uh, uh, waarin je kiest voor een bepaald gangbare algemeen beschaafd Nederlands... Daar ben ik want, blij om hoor. Want ja, nee, ik, want als ik overal als die Limburger zou spelen, dat. Uh, dat kijk, wat, wat op zich trouwens heel grappig is, natuurlijk... dat, uh, dat er in de afgelopen dertig jaar, denk, is eigenlijk volledig geaccepteerd, zeker in het theater, uh, uh, dat er Vlaamse acteurs zijn. En daarvoor. Uh, die dus ook Vlaams klinken. En daarvoor uh, waren de, de acteurs die Vlaams waren, die, die hebben, deden hun uiterste best om ook de harde gram, om, om dat ook af te, af te leren. Ja. Dat is, daar is wel veel in veranderd. Was je is nu wel... naar de toneelschool gegaan, had je dan dat Helens accent minder snel verloren, denk je? Nee, nee, nee, daar had ik ook ja? af moeten leren. Ja, toch wel? Ja, ja, ja. En tegelijkertijd, uiteindelijk is het ook, uh, is het, uh, nou ja, ook een andere taal leren. Uh, ja, ik vind het toch, ik vind het uh, ook een verrijking, hoor. Ik vind het een. Uh... Dus dat is ook echt een dependance van jezelf, hè? Een andere taal leren, vind ik zelf. Dat je, weet je, jij je speelt, nou ja, je, hebt, je speelt in het Frans. Ja. Je speelt in het Duits. Ja. Uh, je spreekt volgens mij speelt in het Engels. Ja. Ik heb je gezien. Uh, heel veel mensen hebben je gezien in Stellenbosch, de de, de serie, een serie, prachtige serie van ik dat, waarin je Afrikaans. Afrikaans. Ik hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Ja, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Kan jij dat zeggen? Ja, het gaat goed. Ja? Dank je. Ik was helemaal echt, ik, ik zwijmelde. <laughs> ik vind het Afrikaans zo boeiend mooi. En dan ook nog jij. Dat kon je dan ook weer ineens zo goed. Dat Afrikaans. Onbetrouwbare hond. Je kan ja. alles. Alles kan ik. Maar. Um... Omdat er niets is, er is geen kern. Nee, precies. Dat is het. Nee, ik zeg dat, ze... nee, dat is niet zo. dat is natuurlijk niet zo. Ja. Hoewel ik dat soms wel gedacht heb. Er ja, ja. is te weinig... Uh... <laughs> te weinig ik, hè? Te weinig ja, kern. Er is te weinig ik wat ja. mij, wat mij uh, in de weg zit, zou ik maar zeggen. Ja, het is zo flexibel. Ja. Het is echt van dat Hansa-plasspul. Ja. Het lijkt me eng. Dat moet je, dat moet je het zelf doen, toch? Dan maar jezelf kneden. Ja. Kneedbaar ben je toch? Ja, ik doe het zelf. Ja. Als ik knede, dan doe ik het zelf. Ja. Dan is dat toch echt wel mijn beslis beslissing. Zeg besluit. nog eens dat laatste zinnetje in het Afrikaans, als je wil. Welk? Uh, dan is het toch echt mijn beslissing. Ja, als maar dat weet ik weet niet of ik dat zomaar kan. Nee, maar dat of, hoeft niet. Zeg anders ik, iets anders. Ik weet... Ik weet niet... Ik heb die ik dat kan. Nee, dat weet ik niet. Nee, zo goed heb ik de taal niet kunnen. Ik heb niet de hele taal kunnen kunnen je, leren. Ik leren. zo overtuigend. Want je, je, ik weet. Ik, alleen dat ik weet. weet dat, dat heb ik al zo moeite. Ik weet of work, work, schoonheid. wak scho Zeg schoonheid schoonheid in het Afrikaans. Schoon, schoonheid, dus nou, je schoonheid. hebt schoenheid. schoon, Dat heb je er meteen al in. Dat vind ik dus zo moeilijk. Ja, maar of, kijk, ik heb gewoon uh, goede oren gekregen van mijn ouders. Dat, dat is namelijk ongeveer het allerbelangrijkste. Dat je oren goed zijn, niet alleen voor, voor een, een, een, uh, om een andere taal te leren, of een ander dialect, of die klank letterlijk. Of maar voor, uh, de, de, ik denk dat de oren ook wel het, een van de grootste, belangrijkste dingen zijn als je überhaupt toneel speelt. Om, uh, omdat het ook heel erg gaat over time en over uh, muziek maken en over. Uh, ik bedoel, uh, als ik het heb over een tekst en die. die uh, en over luisteren naar wat er om je heen gebeurt. En wat een andere speler zegt. En hoe die het zegt. En hoe jij daar weer vervolgens op reageert. Daar heb je allemaal, allemaal je oren nodig. Sowieso denk ik dat wij veel te weinig realiseren. wat wij allemaal registreren met onze oren. überhaupt als mens. Ook als je naar een film kijkt. waar je denkt. ik vind die film niet goed. dan kan dat hmm. soms gewoon zijn puur. of het geluid niet goed is. of dat het, de, de, de, de, de stemmen niet. Uh, heeft helemaal niet altijd met het beeld te maken. En tegelijkertijd. je merkt ook bij een film, helaas. Dat, dat, dat het altijd een gevecht is tussen beeld en geluid. Dus de, en en dat, dat vaak delft degene van het geluid het onderspit. Want plaatje is altijd belangrijker. Ja. Maar ik vind, heer, ja, nou, nogmaals wat ik zeg. We weten niet half hoeveel wij met onze oren kijken. Zeg maar. Landia was ook wel het theater van, van het oor. Van het oor. En de ja, toneeltekst zeker, ja. is voor jou ook de partituur, Ja. de muziekpartituur. Ja. Dus het is een niet-psychologische benadering? Of, ja, het is een niet-psychologische benadering. Ja, ja, nou ja, die gaat natuurlijk nooit, die neem je altijd mee. Ja. Uh, maar uh, uh, het feit dat je, dat je juist op, op die plek iets kan doen wat niet een zogenaamde psychologische vertelling, uh, of, of, of psychologica heeft, is, uh, maakt het juist, uh, dat maakt het juist uh, wat mij betreft, mooi. Dan ga ik even een paar dingen noemen, want je vond uh, net dat er eigenlijk uh, te weinig uh, grote werken uh, werden genoemd. Zeg ik zo? Ja, helemaal in het begin nee. vond je dat eigenlijk te weinig. <lacht> um, nee, ik vroeg mij af of de dingen die ik uh, of die er wel bij zaten. Zoals? Ik hoorde bijvoorbeeld Nienke niet. Nienke, de, de, de film? Ja, dat was wel een grote film die ik. Uh, een van de eerder, e eerste grotere rollen ja. die ik speelde, Pieter Jelle Stroestra. Ja. Waarom, weer een dat ander dat slisje, dat was gewoon toevallig. Omdat je was een oude chocolaatje ja. in je mond stak. Um, uh, Drijfaben van uh, Johan Simons. Ja. Ja, ik ga het nou allemaal gewoon maar noemen dat mensen ook echt weten dat je dat heel goed kan. Dreyfaben, wat was dat? Wat is dat? Dat was een bewerking. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst een keer met Johan werkte. ik ben, ben dus acht jaar geleden bij Holland Neer Weg. Het is echt een toneeltik, hè? Om niet gewoon te zeggen Johan Simons. Maar Johan en Betty. Het en... Ja. is heel uitsluitend. Moet je niet doen. Dat is, uh... Nee, oké, okay, ik begrijp ja. het. Maar dat is omdat ik ze natuurlijk zo persoonlijk ja, ik snap het. Ja. ken. Johan Simons. Sorry, ik was mijn eerste samenwerking ja. weer met hem na zeven jaar, denk ik. En dat was al. Uh, uh, toen was uh, uh, toen was hij nog net. Hij is nu de, de, de, de intendant bij de Munitionkammer spelen in München en um, in dezelfde tijd begon hij daar als Louis van Gaal bij. De, bij, bij <laughs> ze hebben elkaar ook ontmoet. Ja. is dat zo? Kennen ze elkaar? <laughs> nee, nou, ze hebben elkaar wel ontmoet. Ja, maar het was wel spannend oh, ja. dat er ineens een paar Hollanders ja. daar op hele hoge posities zaten. <laughs> in ieder geval ja, als vlak daarvoor actor, heb ik ja. met hem die, die deze voorstelling farben gemaakt en farben want in Duitsland zijn alle eind-ennen werden uitgesproken. Um, en dat is uh, trocouleur, uh, Blauw, Blanc, bleu, rouge. Want, <laughs> uh, van uh, van Gieslowski. Ja. En daar een bewerking van. En jij, spreekt dat, jij speelt dat in het Duits. Uh, in het Duits. Zeer goed Duits. Met een N. Duidelijk uitgesproken. Met een en Ja, ja. ja. Vind je het niet griezelig dat je dat allemaal zo. Goed kan, die talen. Het is ook heerlijk. Dat is natuurlijk. Dat is, en iedereen prijs je erom. Maar ik zou het zelf een beetje griezelig vinden. Waarom? Nou, Precies omdat ik je net zei. Dat ik wel een ontzettend... Uh, goed dresseerbaar iemand ben. Die heel goed letterlijk kan napraten. Zou ik dan denken. Ik kan namelijk ook goed uh, talen spreken. Dat vind ik ook een beetje van. Ja. Af, een beetje griezelig. Nee, ik vind het niet griezelig. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik vind het, uh, zolang ik uh, er zelf bij ben, dat ik dat allemaal doe. En um, ook een reden, heb, een reden heb waarom ik het, uh, uh, waarom dat perfectionisme daar ook nog steeds natuurlijk in zit. Want verlegen? Nee, niet want verlegen, maar de, de, de, het, uh, uh, ja, het is het kip en het ei, dit, hè? Niet. Ja. Ehm... Um, de, uh, uh, nou ja, als je een al een, een Duitser wil zijn, dan... De... Ik heb ook die voorstelling, daar is mee begonnen. Die Twee stemmen, daar, het is echt vanuit de overtuiging dat ik... Dat twee ik, stemmen was met Johan Simons samen, hè? Wat Johan Simons. Ja. ja, Johan Simons. Simons, ja, van Hollandia. Van Hollandia. Ja. Paul Koek ook van Hollandia. Ja. En Betty Schuurman was ook van Hollandia. En ook een beetje van Jezus Christus. En ja. Ja. Maar... Uh, um, um, de uitnodiging om dat in Duitsland te komen hmm. spelen. Was, toen heb ik daar even over nagedacht En los van dat ik het gewoon ook leuk vind om in een andere taal in haar te spelen. En uh, dat een taal mij ook uh, uiteindelijk, uh, dat Duits mij ook heel erg fascineerde... van hoe, ze, hoe het daar uiteindelijk anders allemaal uh, gezegd werd. En toch hetzelfde. En hoe je dat dan in die voorstelling toch overeind kon houden. Ik, wou, ik wilde dat in ieder geval omdat ik geen boventitels wilde bij deze voorstelling. Daar vond ik het, de tekst te... Het had een technische reden. En dat niets te maken met perfectionisme. Ook, maar ook oh. omdat ik uh, niet wil dat mensen continu zo naar een hmm. voorstelling kijken... waardoor je gewoon de helft van de voorstelling verliest. En je spreekt zo mooi uit. Ja, maar dat wisten we toen nog niet. Tot zover het tweede uur van het marathoninterview met zanger en acteur Jeroen Willems. Hij is in gesprek met Stefan Sanders. Het is het einde van het tweede uur. We hebben nog één uur te gaan. We zijn er even uit. Tot zo duidelijk. Blijf luisteren. De Verenigde Staten heeft een operatie that die Osama bin Laden heeft de Al-Qaeda. Morgen van ochtends 9 tot middags 5. Dat hoorden we. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Acht uur lang de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het is van het allergrootste belang dat de drie militairen gezond terugkomen naar ons land. Bruidsmeisjes zien we nu en we zien, ja ja hoor, daar is ze. De Rolls Royce met Kate Middleton. Morgen van ochtends 9 tot middags 5. Het geluid van 2011. Radio 1, het nieuws van alle kanten.